en zetten gisteren panzervoertuigen van het leger in om de buurt te heroveren. De Braziliaanse autoriteiten proberen Rio de Janeiro veiliger te maken... omdat de stad in 2014 het WK voetbal organiseert en twee jaar later de Olympische Spelen. Ook vandaag bezorgen medewerkers van TNT geen post. Ze zijn bezig met een 48-uur-staking omdat TNT 3100 mensen gedwongen wil ontslaan. Ook gisteren werd er geen post bezorgd. De vakbonden zijn tevreden over het aantal stakers. Bij de Apfacabo, FNV en de Bond voor Postpersoneel meldden zich gisteren via internet bijna 5000 mensen die het werk hadden neergelegd. Oud-GroenLinks Kamerlid Wijnand Duiverdak was niet betrokken bij de terreurgroep RARA. Twee rechercheurs en RARA-activist René Roemersma hebben dat verklaard in het tv-programma Andere Tijden. Tuivendak stapte twee jaar geleden op als Kamerlid toen hij een opspraak kwam vanwege zijn actieverleden. Zo had hij meegedaan aan een inbraak bij het ministerie van Economische Zaken. Er waren ook beschuldigingen dat hij lid was van Rara. In Vught is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het dorp wordt al anderhalve maand geteisterd door autobranden. De teller staat nu op 17. De burgemeester van Vught heeft de inwoners onlangs opgeroepen om goed op te letten en verdachte situaties meteen te melden. Het weer, vanochtend vooral in het noorden winterse buien. Op veel plaatsen vriest het licht. Vanmiddag langs de kust kans op wat sneeuw of hagel. Het wordt zo'n 2 graden. Morgen overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. I guess I'm gonna start. Like a flower waiting. Like a light In a dark room I'm here waiting for you To come on home And turn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 been so dark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 guitar, George He knows all the chords Mighty strictly rhythm He doesn't want to make it cry all soon There's Danny no guitar is off He can't afford When he gets up under the lights to play his play Sultan.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 Thank <laughs> you.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 door de beroemde bariton saxofonist Jerry uh, Mullican. <middels> Klaassen zang, Johnny Engels drums, Kyle Boulet piano, Hein van der Geijn dubbelbas en Jan Menu nu mijn paritoon sax speelden allemaal op de dubbel CD Two Portraits of Chet Baker. Ik ga het nog eens een keertje terug naar een uh, langspelplaat die ik heb neergelegd. En daar staat Toon van Vliet op met Noor sax, Pim Jacobs op piano, Rut Jacobs op bas, John Engels op drums. En de opname is van 17 september 1957. Met daarin.